dat dat jongens dus kunnen mm -hmm. zijn, Hij had zes dagen de tijd om in beroep te gaan bij de Raad van State. Dus ja, ik heb dit verhaal ook zo naar de burgemeester uh, verteld. Ik heb ook contact gehad met, uh, met jong, uh, zeg maar Nederland dan, mm -hmm. laat ik het zo maar even zeggen. Jong? Ja, met jong. <laughs> en uh, ja, die waren het gewoon helemaal niet blij. Waarom uh, nou, zijn niet blij dat jullie jongs antwoord geen gebruiken?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 Je, je ziet in deze, dus ja. <laughs> in de discussie waar we eigenlijk mee zitten: van ja, de kwaliteit van, van, de, van de organisatie ik moest omhoog. Nou, daar hadden wij. Uh... Dus, uh, dat wordt een zaakje voor Daar hebben wij uh, <laughs> geen goede ervaringen mee uh, gehad. Is, uh... Nou, dus, ik, uh, ik wil het nog niet over het partijprogramma hebben. Dus, <laughs> die, nee. Uh... Ja, dat...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 Je werd zelfs nog een beetje terecht geweest dat je geen raadslid was. Had je niet kunnen zeggen van. maar volgend jaar wel? Ja, ik denk aan de discussie die er voorafgaand ging. dat uh, het niet de juiste opmerking geweest zou zijn. <laughs> nou, ik vond hem wel, uh, wel scherp. want het ging over iets. En dan uh, laat je je wel zien dat je er bent. Ja, en ik denk ook dat het een belangrijk onderwerp was. Uh, het is iets wat voor heel Zandvoorde aangaat. Mm -hmm. En er zijn uh, meerdere mensen onvrede. Uh, hebben er onvrede over. Dus ja, het is goed om te laten weten wat je.